De tijd dringt, het parlement moet nog voor het einde van het jaar het Europese noodpakket goedkeuren. In Nicaragua wordt Daniel Ortega vandaag zo goed als zeker herkozen als president. In de peilingen staat Ortega 30% voor op de kandidaat van de oppositie. Het zou zijn derde termijn worden. Ortega is sinds 2006 aan de macht, maar was eind jaren 80 ook al eens president. Het maximum van twee termijnen werd door het Hoge Rechtshof geschrapt. Ortega heeft de afgelopen jaren met sociale programma's steun verworven onder de bevolking. Verder krijgt hij veel aandacht omdat hij de controle heeft over een aantal radio- en tv-zenders. De organisatie van Amerikaanse staten is niet gerust op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Zo zouden de commissies die de stemmen tellen niet eerlijk zijn samengesteld. Het weer in het binnenland zonnige periode, in het noorden en westen wat meer bewolking, wordt zo'n 13 graden ook morgen bewolkt en overwegend droog.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Pallen. Ja, goedemorgen. Komende week is het weer zover. Dan is het weer wapenstilstandsdag. Vanwege het staakt het vuren op 11 november 1918. De dag om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. In de landen die meevochten gebeurt dat op grote schaal. Maar ook hier in Nederland laten we tegenwoordig die dag niet helemaal aan ons voorbij gaan. Aanstaande vrijdag bijvoorbeeld viert het studiecentrum Eerste Wereldoorlog haar tienjarig bestaan met een symposium. En dan verschijnt ook alweer het 23ste deel van, het door deze club uitgegeven, van de door deze club uitgegeven chroniek van de grote oorlog. Wij gaan daar straks praten over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. En dat doen we met hoogleraar militaire geschiedenis Wim Klinkert... die in de Kroniek een verhaal schreef over spionage in Nederland tijdens die oorlog. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, spionage, we hebben er deze week meer over gehoord. Bij het overlijden van Rijk de Gooijer bijvoorbeeld... werd stevast genoemd dat hij ook door de geheime dienst was benaderd... en te verzamelde onder meer in Berlijn. Gebeurde dat nou tijdens de Eerste Wereldoorlog ook al? Dat artiesten en dergelijke werden ingehuurd? Iedereen die maar een beetje geld wilde bijverdienen... was in principe <laughs> be, als spion aantrekkelijk. En uit de horeca en artiestenwereld was zeker geen uitzondering. Daar was ook goed te werven. Ja, ja. en die werden ook actief geworven in die tijd. Die werden actief geworven. Dat waren mensen die ook uh, wat makkelijk te benaderen waren... met wat geld voor wat daden. En die ook vaak reisden. En dat is ook makkelijk. Mensen die reizen zijn goed in te huren als spionnen. Precies. Als ze naar Berlijn of naar Londen of naar Parijs gingen... dan was dat uh, handig. Ik, en dan moet dat een mooie covers zijn. Ik zou ja. nooit een toneelspeler inhuren als uh, spion of niet, ja, de dansenres van De Matahari is natuurlijk bekend. Matahari is een goed voorbeeld. Zo zijn er toch wel een paar meer. Zijn er nog meer artiesten die we nu van kennen die dat gedaan hebben? Nee, dat niet. Nee, niet dat ik zo weet uit Nederland. Goed, nou wij gaan straks na half elf naar de column uh, van Nelleke Noordervliet. Want Nelle, ze is een paar maanden weg geweest in New York, maar ze is weer terug. Nelleke, ben jij trouwens ooit benaderd om te spioneren? Nee, maar voor wie eigenlijk? Nee, nee nou jij Je reis ook een beetje. Ja, ik reis ook wel. Nee hoor, nee, nee. Bovendien, als het zo was, zou ik het niet zeggen. Want dan zou ik nog steeds in functie, zijn. Dan steeds in functie ja. zijn. Ja, zo gek zou het overigens niet zijn. Want gisteren konden we in ons VPRO-programma Argos horen dat ook heel veel journalisten aan spionage hebben gedaan. Overigens vind ik het nog niet de meest aardige vraag aan Nelleke. We zijn zo blij dat ze terug is. Ja. En dan beginnen we gelijk met de, ja. de <lacht> impertinente <lacht> vraag van, Nelke, waar heb jij zo al gespioneerd? Je ja, ben je ben, ben, ben, benaderd, was de vraag. <lacht> Goed. Uh, ik geloof dat we na, na, of nee, voor Nelke ook nog een ander groot onderwerp hebben, of dat geloof ik niet, dat weet ik wel zeker. We gaan het namelijk hebben over de tijd dat uh, de christendemocratie niet alleen macht had, maar ook gezag. En dat is al inmiddels weer een aardig tijdje geleden, dat die partij ook geestelijk gezag had in de samenleving. En dat geestelijke gezag werd met name uitgedrukt door bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke politica die als eerste vrouw minister werd in Nederland en dan de oudere mensen onder ons weten over wie we het hebben, Marga Klompe. En de biograaf van Marga Klompe. Gerald Mostert, zit hier... en met hem gaan we straks praten over nou ja, Marga Klompé. Ja. Nou, dat allemaal dus tot 11 uur. En na 11 uur, tweede uur van OVT... het interbellum toen en We bespreken... de biografie van Margecce-commandant Marius van Houten... en in het spoor terug het eerste deel van het levensverhaal... van de kleurrijke Jordanese zakenman en alleskunner... Paul Rolman, die de term chageren zo'n beetje schijnt te hebben uitgevonden. Dat allemaal later, maar die eerst een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Dames en heren, goedenavond. Onvoorstelbaar, schokkend en ongekend. Grote woorden die universiteiten niet snel gebruiken. Maar nu de omvang van de fraude duidelijk wordt... die is gepleegd door professor Diederik Stapel... lijkt de schok in de wereld van de wetenschap zo'n beetje compleet. Ja, het journaal opende ermee. Een hoogleraar, die van zijn voetstuk valt deze week... liet de commissie die de fraude van Diederik eh, Stapel, de hoogleraar, heeft onderzocht... namelijk weten dat het bedrog van de wetenschapper nog veel omvangrijker was dan werd vermoed. Jarenlang heeft Stapel gegevens uit onderzoeken vervalst en uit zijn duim gezogen. Een steronderzoeker, onderzoeker geliefd decaan van de faculteit. Hij had de macht om te beslissen over onderzoeksgelden en wat niets meer zei. Uh, fraude, machtsmisbruik aan een universiteit. Het is allemaal niet nieuw, ondanks het de gechoqueerde reacties nu. En uh, om wat meer over vorige gevallen te horen... hebben we nu wetenschapsjournalist Hans van Maanen aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh. Die stapel, hij schijnt wel de top 10 gehaald te hebben, hè? maar uh, de allerberuchtste vervalser is die nog niet. Uh, nee, de, nou, hij komt wel in de buurt hoor. Het is wel erg langdurig dat hij vervals heeft. Dus het is wel, uh, het is inderdaad vrij schokkend. Ja, maar uh, als we nou eens in het, uh, bij, bij, bij Nederland te beginnen het ja. verleden gaan kijken, uh, noem maar nog eens een paar voorbeelden. Uh, de eerste waar ik aan denk is uh, toch wel het is dus niet echt een geval van fraude maar er lopen wel parallellen is met Henk Buk, die dacht een AIDS-vaccin te hebben ontdekt uh, in, uh, nou, het zal geweest zijn negen, 1989 of zo um, en die daar die ook, um, hij, hij heeft niet echt gefraudeerd maar hij heeft wel op dezelfde manier van zijn uh, macht misbruik gemaakt en, en de, de resultaten naar zijn hand gezet en zo hè. dus het, het, lijkt ook, het heeft wel parallellen in, in, uh, in de manier van, van met, de, met de data omgaan, denk ik. Ja, ja in de zin dat er uh, getallen verzonnen zijn? Of? Uh, nee, in de zin dat er uit moest komen wat hij vond dat er uit moest komen. Dus hij uh, zette zijn medewerkers onder druk uh, om, uh, ja, om, om resultaten te vinden die hij wilde vinden. Terwijl het duidelijk was in, in de, aan de hele omgeving dat het nooit zo kon zoals hij wilde ja een beetje wat ze bij de politie tunnelvisie noemen ja, ja dat, dat, dat was het vooral en dan uh, op vrij dramatische dramatisch schaal echt met het, het slaan van van promovendi en zo als ze die als we niet deden wat hij zei en zo. pardon ja, ja, de, nou ja, hij is hij niet omdat hij vrouw de maar omdat hij uh, omdat hij inderdaad niet goed met zijn mensen omging ja maar nu nu, nu even wat andere fraudegevallen fraude uit het verleden want uh, er is ook een soort uh, internationale ranglijst van, hè? De... Nou, ja. nee hoor, dat, die kun je opstellen, maar niemand weet wat de criteria daarvoor zijn. Ik bedoel, de meest verkochte, of dat is geen top 10, zoals, zoals je met cd's kan maken. Maar er zijn wel een aantal beroemde, een van de eerste is in ieder geval gewoon Newton zelf. Uh, waarvan wel duidelijk is dat hij uh, met een bepaalde... Uh, meting uh, ja, zo lang ge, ge, getopt heeft, zeg maar, tot eruit kwam wat hij hebben wilde. Dat ging over de afstand van de maan en de, de massa van de maan. Die, die kon hij niet goed berekenen. en Hij, hij wist wat eruit moest komen en ze uh, pasten de cijfers zo aan dat, dat uiteindelijk dus alles goed kwam. Ja. Dus dat, was een van, dat is een van de eerste bekende voorbeelden. En in de, in de 19e eeuw, toen met de opkomst van de wetenschap, zijn er, uh, zijn er nog etelijke gevallen geweest. Um, er zijn beroemde gevallen geweest, ook in, ook in de biologie en ook in de psychologie. Een van de, een van de gevallen waar ik aan dacht, ook bij, uh, bij Diederik Stapel, was Cyril Bird. Dat was een uh, Engelse onderzoeker in de jaren 40 ongeveer, die allerlei tweelingen uit de duim zoog om uh, aan te tonen dat uh, het IQ toch vooral um, erfelijk, een erfelijke kwestie was en geen kwestie van scholing en milieu dus hij, uh, het is een beetje, een beetje het spiegelbeeld van Stapel. Stapel wilde, uh, had een, een beetje een linkse agenda hè? Mm -hmm. van vegetariërs. En, en, en uh, dat moest allemaal uh, uitkomen dat, dat de wereld toch beter in elkaar zat dan, dan men dacht. En Cyril Byrd was, was een conservatief en die wilde aantonen dat het geen, geen zin had om negers op te leiden. Want die hadden toch een laag ik. Ja. Dus uh, je, hebt, je hebt links- en rechts bedrog in de wetenschap. Van spreken, nou ja, als, kijk, als de agenda de wetenschap gaat beheersen, dan wordt het gevaarlijk. Ja. Ja. Maar, maar is het nou ook zo dan dat uh, engagement, dat dat ook uh, uh, fraude in de hand werkt? Dat, omdat uh, men zo graag wil dat er iets uitkomt? Nou, engagement niet zozeer, maar engagement moet geremd worden. Er moet, moet bij wijze van spreken altijd een vervelende scepticus ook in de vakgroep zitten. Ja. Die blijft zeggen van nee, dit kun je niet zo zeggen. Want... Uh, optimisme is toch, toch uh, heel gevaarlijk in de wetenschap. Hè? Je hoopt dat er uit iets uitkomt en je denkt dat het uitkomt. En voor je het weet um, heb je de cijfers net even verkeerd geïnterpreteerd. Maar, maar dat is natuurlijk maar, wat anders maar, dan die echte fraude waar je hier sprake maar, is. Maar Hans van Manen. Uh, uh, hoor ik je nou zeggen dat eigenlijk, uh, dat, dat we zou, zou, ik, zou ik moeten begrijpen uit je woorden dat. Uh, stapel, eigenlijk vooral een gelovige is. Die, die, uh, die, die linkse resultaten wil en dus vanuit een soort idealisme zijn fraude gepleegd heeft. Is het niet gewoon ordinaire bedriegen. Uh, nou, dat. Ik zelf uh, heb de neiging. Kijk, ik vind het. Het is natuurlijk heel bijzonder allemaal, maar we moeten ook niet vergeten. Kijk, ik denk eerlijk gezegd dat de man. Uh, hij deugt kennelijk. Hij, nee, maar het is, uh, het is natuurlijk. Het, hij, ik zou zeggen, ik zou hem nu in observatie voor, voor, voor zelfmoord zetten. hoor. Hij wordt nu wel heel erg uh, aan de kant gezet als iemand die, die, die niet deugde en zo. En ik denk dat hij wel opmerkelijk verblind is geweest, maar uh, zo uniek is dat natuurlijk ook weer niet. Nee, het, het, het, ik denk ongeduld en luiheid zullen ook meegespeeld hebben. Ja, en een merkwaardig soort ambitie en, en, en nogmaals te weinig geremd. In het, in het, rapport van de, van het interim rapport van de onderzoekscommissie uh, wordt gezegd dat er uh, zeker, zeker drie keer door studenten en twee keer door hoogleraren aan de bel is getrokken van hier klopt iets niet. En dat dat genegeerd is, precies zoals bij Bukke is gebeurd. Maar, want dat is wat de geschiedenis van, van de wetenschap leert, dat als er geen goede controle is, dan, is, dan gaat het vaker mis. Ja, nou ja, zo gaat het bij banken en bij, bij uh, steun en wat dan ook, gaat, gaat precies hetzelfde. Er, er moeten checks en balances zijn. Ja. En als je nou naar, naar het verleden kijkt, hoe het dan verder gaat over het algemeen met mensen die dit soort dingen gedaan hebben? Nou ja, daarom, daarom zei ik dat net. Van, er zijn dus gevallen bekend van uh, mensen die ontmaskerd zijn. Een beroemd voorbeeld is Kammerer, die uh, heel graag wilde, iets wilde aantonen over, over verworven eigenschappen ook. En die uh, met Oost-Indische inkt de poten van zijn kikkertjes ging uh, uh, bekladden om te laten zien dat het echt klopte. En die heeft dus een, inderdaad toen hij ontmaskerd werd uh, zelfmoord gepleegd. Dus er, er staat voor die mensen ook een hele hoop op het spel. Ja, maar hun carrière kunnen ze verder vergeten, over het nou ja, algemeen. Behalve dan Newton. Nee, Newton, ja, Newton ja, er is ja. gewoon goed mee afgelopen. Nou, en, en er zijn ook mensen. Ik bedoel, uh, Dijkstra, die toch uh, het plagiaat gepleegd is, dus ook, uh, ook goed terechtgekomen. Nee hoor, dat, sommige. Jaap Gaussmid, die ook betrokken was bij de affaire Buk, heeft zijn carrière wel glanzend kunnen vervolgen. Gewoon omdat hij op zich uh, wel goed in de vakgroep lag. En, en Buk, die, uh, die had zich onmogelijk gemaakt. Dus uh, dat wisselt. Ja. De dus stapel moet de pillen nog even in het medicijnkastje laten staan. <laughs> nou ja, nee, maar het, het, het, het, het zijn riskante dingen voor die mensen. Goed, nou, Hans van Maanen, hartelijk dank voor deze toelichting. Ja, oké, okay, graag gedaan. Tja, nu de christendemocratie. Ooit was het een politieke factor van betekenis. Maar deze week ging de marginalisering van het CDA, die al in de jaren tachtig inzette, onverwijld voort. Het bracht Marcel van Dommer in de Volkskrant zelfs toe... Uh, op te merken nog elf zetels te gaan. Wat ook de diepere oorzaak is van de vrije val, eh, duidelijk is in ieder geval... dat de weifelende, ongeloofwaardige politici zelf ook het nodige bijdragen aan de ondergang. Ja, en toch bracht diezelfde christendemocratie, we zeiden het zo net al, ooit sterke geloofwaardige politici voort. Uit haar rijen had de partij zelfs in 1967 de eerste vrouwelijke minister-president uit haar hoed tevoorschijn kunnen toveren. Haar naam was Marga Klompe, ze werd geboren in 1912, stierf in 1986 en ze was misschien wel een soort Nederlandse Margaret Thatcher, maar dan met sociaal gevoel. En anders dan de Engelse ijzervreedste was ze wel katholiek, ofwel was ze katholiek herstel. Ze was de eerste vrouwelijke windvrouw, minister in twee kabinetten... en als voordanig voorloopster van Anne-Marie Jortsma, Elzeborst, Hanja Maiwegge en onze huidige minister van cultuur, Maya Bijsterveld. Nou, deze week verscheen haar biografie, geschreven door Gerard Mostert, de biograaf. Hij zit hier naast mij, voor mij, tegenover mij. Gerard Mostert, welkom. Eerst even, eerst even dit... Uh, je boek staat, uh, als je het openslaat, met grote letters. Met dank aan Anneke Linders. Als ik het goed begrijp, was zij jouw vrouw. En zij is onderweg uh, helaas gestorven. En toen heb jij Marga Klompé van haar georven. Ja. Beviel dat. Zij was historica. En uh, vond het leuk om um, um, een biografie te schrijven over Marga, van Marga Klompé. Ik deed mee... Ik stond op wachtgeld op dat moment en ik uh, vond het heel interessant. Um, helaas is zij in december 2005 overleden. Maar toen vroeg zij voordat ze overleed aan mij of ik uh, met het onderzoek door wil gaan in mijn eentje. Dat hebben we afgesproken en uh, het is gebeurd, het is gelukt. Ja, want ligt je, bent, je bent gepromoveerd op dit boek. Ook nog. Er ligt een dik boek, ja. een mooi boek uitgebreid en we gaan er nu maar gewoon even op in. Want als wij aan Klompé denken, dan denken de meeste mensen toch vooral aan... dit is de vrouw van de kus. De kus van Gerard Reven in 1969, in 1969 toen deze de PC-hoofdprijs ontving... uit handen van de minister. En laten we dat moment even oproepen. De Stadsprijs voor Letterkunde 1968 is vanmiddag in het muiderslot... door minister Klompé uitgereikt aan Gerard Cornelis van het Reven... Minister Klompé had nog eens de pleitreden gelezen die Van het Reven in 1967 voor het Amsterdamse gerechtshof hield. Ik trek hieruit de conclusie dat u uzelf ziet als een instrument in dienst van een hogere macht, zodat je te midden van mensen, en ik citeer weer op de helft van de ware grootte, een leven moet leiden dat u zwaar valt en eigenlijk te zwaar. Ja, en, en onder dat applaus gebeurde het dus wat wij hier niet kunnen zien. Namelijk dat Gerard Reven de kus kreeg of gaf. Uh, het ging natuurlijk even, de minister verwees, naar dat beroemde uh, ezelsproces... wat Gerard Reven achter de rug had. Hij was beschuld, beschuldigd van godslastering. En dan krijg je de prachtige situatie dat de katholieke minister... de godslasteraar kust of kuste. De Godslastera, de minister. Hoe was het ook weer? Het was duidelijk dat uh, Van het Reven, zoals het toen nog heette, uh, haar En dat had hij ook van tevoren beraamd. En uh, later heeft hij gezegd tegen het Tijgertje, zijn vriend... dat is goed voor mijn winkel om dat te doen. Klompé heeft dat over zich heen laten komen... Ze heeft later gezegd, ik heb overwogen hem een draai om zijn oren te geven. Maar dat heb ik maar niet gedaan in die situatie. Dus, uh, maar ze, ze voelde zich toch niet lekker daarover. Ze, ze zei, ja, de minister is gemanipuleerd. Maar, maar vond ze het erg? Want, want het jaar daarvoor was ze, geloof ik, gekust door Anton van Duinkerken, die toen de PC-hoofdprijs vond. Uh, ja, maar toen uh, heeft zij, de kus. Ja, toen nam zij het verdiend. Je... Want dat was een katholiek op leeftijd. Ja, dat, dat, ja. Ja, dat was van haar zuil. En uh, zij bewonderde hem. En, ja. Dus Klopt. ze zat er wel een beetje mee met die kus. Ja, van uh, Gerard, ja. Goed, laten, laten we haar biografie even doornemen. Ze wordt geboren in Arnhem. Woont eerst op stand, maar als haar vaders zaak een fabriek ter vervaardiging van luxe postpapier en enveloppen failliet gaat... en dan de vader ook nog eens in een gesticht komt... moet de familie eenvoudig gaan wonen. Eh, moeder blijft over met een paar zussen en een jonge broertje. En dat is hoe Marga opgroeit. Is, is dat nou belangrijk om haar verdere leven te begrijpen? Dat zij een vrouw in een vrouwenwereld opgroeit? Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. belangrijk. Zij... Um... Twee Amerikaanse politicologen hebben onderzoek naar gedaan... Uh, hoe prominente vrouwelijke politici uh, op die post zijn gekomen. Mm -hmm. En heel belangrijk blijkt dan te zijn uh, de rol van de moeder. Ja, vrouw, de moeder. Ja, de moeder leefde voor uh, hoe je als vrouw autonoom kon zijn. Uh, onafhankelijk. Uh, ook ontwikkeld. Vrij ontwikkelde moeders. En um, maar hij had bovendien uh, genetisch ook uh, heel veel van haar moeder uh, geërfd. Dus uh, ja, dat was heel belangrijk. En, en de vader op de achtergrond. Dat is ook handig in dit geval. Ja, dat klinkt wat oneerbiedig. Maar hij, uh, hij verdween steeds verder uit het uh, uit beeld. Want als we dat gezin voor, voor ogen hebben... uit je boeken reist dit beeld, je hebt een hele sterke moeder... Met een, met een nadrukkelijke eigen wil en, en invloed op dat gezin. En eindelijk de tweede sterke figuur is Marga. Die is bijna net zo sterk. Ja, zeker. En, en het is ook... Um, ja, ze zijn ook aan elkaar verknocht gebleven. En ze hebben ook altijd heel veel contact met elkaar gehad. Hilde, de oudste, die stond een beetje in de schaduw van Marga. Of een beetje erg, want ze hadden vaak ook ruzie... maar dat werd ook altijd weer bijgelegd. Ehm... Um, maar Marga was de uitverkorene van ja, moeder. Want de rest deed de HBS en moest daarna van de HBS af en gaan werken om nog wat geld in huis te brengen. Want het gezin was arm, dat zeiden we net al. Maar Marga mocht gaan studeren. Studeren, ja. ja. Dat is heel opmerkelijk. Moeder vond haar uh, zeer intelligent. En uh, ja, Marga was gewoon uitverkoren, zoals ik al zei. Uh, en dan gaat ze. Zij moest het maken. Ja. En daarna komt ze weer in vrouwenkringen terecht. Als vrouwelijke vrijwilliger. Ze gaat in, het, in, de, in de oorlog helpen bij de evacuatie in Arnhem in 1945. Dan wordt ze een soort, ja, is, is dat haar oefentrein? Dat ze als een soort uh, topbestuurder onder allerlei vrouwenactiviteiten groepen... Uh, het vak van, eigenlijk, daar wordt klaargestomd wat ze later gaat doen. Ja, wat ook belangrijk is, dat ze in 1947 uh, bij de Verenigde Naties... Uh, naar de Verenigde Naties werd afgevaardigd. En dat was een mannenwereld. Daar waren wel wat vrouwen. Eleanor Roosevelt was daar natuurlijk een hele belangrijke vrouw. Maar daar heeft ze ook heel veel geleerd. Je, je moet even wel vertellen hoezo eigenlijk naar de Verenigde Naties. Want niet elk meisje wordt naar de Verenigde Naties afgevaardigd. Nee, ze werd wel afgevaardigd vanuit de vrouwenbeweging. Om, om wat te doen eigenlijk? Um, We ja, om al jullie om jaar. daar in commissies uh, te zitten en uh, een verslagen, rapporten te maken? En. Maar heeft... Heeft... niet speciaal om vrouwenbelangen de... te... En, en wat heeft ze daar geleerd? Want je zegt, dat, dat is een mannenwereld. Dus we hebben die vrouwenwereld als erfenis achter de rug. Die mannenwereld, wat, wat leert ze daar? Ja, in het openbaar optreden. En dat, dat was haar wel op het lijf geschreven. Hoor. Eigenlijk denk ik dat zij niet zoveel hoefde te leren daarin. Het zat er, ze, er allemaal. Door ja. haar optreden. Tijdens haar studietijd was het al zo. Uh, zijn getuigenissen van uh, jongens die uh, zeiden... Ja, als Marga binnenkwam, dan... Uh, ja, daar kwam Marga. Je moest ook een beetje op je hoede zijn. Want uh, die, die lulde je zo van de sokken. Dat, dat, uh, dat was, haar, was, dat was haar reputatie. Ja, haar reputatie al snel. Ja. Goed. Ja. goed, we maken even een paar grote stappen. Je zei het al, ze komt in 1948, nee je zei het niet, maar je had het over de, de Verenigde Naties. Ze komt in 1948 in de Tweede Kamer, dat was bijzonder, maar niet spectaculair. Dat wordt het natuurlijk pas in 1956, dan namelijk maakt zij een stap die nog nooit eerder een vrouw in de Nederlandse politiek heeft gezet, uh, Luister.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 Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé. Hier gezeten naast ingenieur Witte, die minister van Volkshaarsvesting blijft. Onze vrouwelijke minister, die het departement van maatschappelijk werk zal beheren... is vooral bekend geworden door haar werk in de Raad van Europa en in de Kolen- en Staalgemeenschap. Ja, het was dus kennelijk niet helemaal gewoon dat een vrouw minister werd. Een bosje bloemen van Drees. Hoe was dat? Was het inderdaad bijzonder ongewoon? Uh, Kamervoorzitter Kortenhorst zei... Uh, de grondwet verbiedt niet iemand, een, een categorie of zo... dus ook geen vrouwen om uh, minister te worden... of wat dan ook, minister-president zelfs. Iedereen mag uh, het land uh, dienen op die manier. Maar het was toch blijkbaar uh, bijzonder genoeg voor hem... om haar uh, een, een, een speciaal welkom toe te roepen. En dat bosje bloemen van Drees. en ja... Maar gezelf deed er nogal achterloos over. Ja, dat is zo. Zij deed alsof het gewoon, heel, heel gewoon was, hè? Zij <laughs> ja, hoorde dat bij haar... Bij haar ja. Zeg maar, haar... haar, haar, haar re, zelfgeschapen reputatie. Net doen alsof het heel gewoon is dat je als vrouw zo'n positie bereikt in de jaren ja, 50. Ja, ja. Want zij wist natuurlijk donders goed dat het helemaal niet gewoon was. En dat zij de eerste vrouwelijke minister was. Maar zij wilde daar niet als vrouw zitten. Dat heeft ze al meteen zich voorgenomen. Maar als mens... En... Um, ze zei ook later, als ik geïnterviewd word... dan, dan ga ik niet steeds denken, pas op, joh, je zit hier als vrouw. En dan moet je dus op, op je woorden passen. Dat, uh, ja, dat wilden want, ze niet. Want dat valt ook op als je jouw boek leest... dat ze ook voortdurend het persoonlijke wegduwt. Het is, het is, ze presenteert zichzelf als iemand in dienst van het ideaal... en van de politiek. Maar het, dat onpersoonlijke lijkt ook een manier... om dat vrouwelijke weg te duwen. Ja. Zij wilde serviteur van het volk zijn. serviteuze, zou ze zijn, misschien. Uh, zij wilde het instrument van God zijn. Want uh, zij deed alles wel vanuit haar uh, diep uh, katholieke geloof. En zo, dat, ja, dat was dus haar image. Goed. imago wat zij opbouwde. Nu had ze natuurlijk ook een ingewikkelde positie. Vrouw in een mannenwereld. En dat wist ze vrij goed te doen. Toch was het ongewoon. Dan komt de Tweede Feministische Golf. Die, willen haar, ja, die hebben wat moeite met Marga's eigenzinnige vrouwelijkheid... want ze is kennelijk net niet voldoende feministe. Maar laten we even luisteren hoe ze zelf uitlegt... wat de rol van de vrouw is en de positie. En ze doet dat in 1960 op een bijeenkomst... van de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Luister. In deze wereld staan wij als vrouw. En we hebben van de schepper daarin een zeer speciale opdracht gekregen... Die u kunt vinden in Genesis. Waarin niet is gezegd dat de vrouw is geschapen om huisvrouw te zijn. Of om alleen moeder van de kinderen te zijn. Maar waarin de vrouw is geschapen als hulp. Hulp voor de opdracht die in Genesis de Almachtige aan de mens heeft gegeven. Gaat voort en vermenigvuldigt u en onderwerpt de aarde. Onderwerp de aarde, dat betekent de cultuurtaak van alle tijden, van alle volken, waarin de vrouw door de schepper met haar eigen gaven geschapen, haar eigen taak, haar eigen verantwoordelijkheid, haar eigen opdracht heeft. En dan barst het lied los van de Nederlandse christelijke vrouwen... waar de katholieke minister van cultuur, Marga Klompé, zich tussen staat. Uh, Gerard Mostert, we worden een heleboel. De, katholieke vrouw, of nee, de vrouw is niet geschapen om huisvrouw te zijn... of alleen moeder van de kinderen. En dat snappen we allemaal nog heel goed. Daarna worden het redelijk onhelder. Uh, kun jij het even in mensentaal ons uitleggen? Wat, wat ze daarmee bedoelden, die cultuur op taak? <tus> het onderwerp van de aarde, ja. En wat dan ook precies de rol van de vrouw was, volgens haar? Dat moet je ook vanuit christelijk perspectief zien. Uh, eigenlijk wilden zij wel dat de hele wereld uh, een christelijke cultuur uh, had. En gelukkig vulde zij dat uh, naar mijn idee vrij pro uh, progressief in en, en ruimdenkend. Maar uh, de rol van de vrouw was wel een andere dan die van de man. Maar, maar, maar dat is natuurlijk een lastige positie. Ja, maar wat was nou ja, dat dan precies? Dat, wat wij ons ook nog wel steeds bij voorstellen. Uh, emotioneler, uh, socialer... meer invoelend... empathisch... dan de man. Um, alleen voor zichzelf... gold dat niet. Nee, want Zij was geen vrouw. <laughs> nee, want, want, nee. Zij is, want zij is... Een, in zekere zin een, een hele beschavende... maar ook wel harde tante zit eronder. Is mijn indruk. Maar... Uh, ze is nooit getrouwd. Ze is, voor zover we weten, geen moeder geworden. En weten we eigenlijk of ze überhaupt relaties had... Uh, mannen, misschien wel vriendinnen? Uh, uh, ik kom dat in jouw biografie nee, nee, niet ik noem, veel over tegen. Ik noem een aantal namen van mogelijk uh, mannen... waar ze een relatie mee had, maar het is inderdaad niet, uh, niet bekend. Ook dat schermde zij af, zoals ook veel uh, andere dingen van haar privéleven... Um, er is dus niks over te zeggen. Er rollen geen skeletten uit de kast. Uh, er, is is geen, er is geen archief de, na haar dood... Uh, vrijgegeven waar brieven in zaten... waar, waar je wat nee, wijzen van werd. niet maar. echt een persoonlijk archief. Nee. Zou ze dat vernietigd hebben? Met de gedachte van dan blijft het zoals ik wilde dat het was tijdens mijn zou leven? zou kunnen, ja. Ja, ja. Ze, was, ze was behoorlijk precies in die dingen. Dus het kan zijn dat ze dingen vernietigd en heeft. En je ja, is ook geen familie waar je navraag kunt doen. Dus, dus hier, is, hier tast de biograaf nou, in de Duits. Haar jongere zusje leeft nog. Die is nee. 90, Charlotte. Maar die, uh, ja, die weet het ook niet, nou. zegt Charlotte. Frappant. Goed, laten we even nog bij de minister stilstaan. Ze wordt dus in 56 minister van maatschappelijk werk. Ze zal later nog een keer minister worden in 1966, als ik het wel heb. Um, weet je wat we doen? We gaan nog even een keer naar Marga luisteren. Want in 1958 dan stroomt Nederland vol met repatrianten... uit ons voormalige Nederlands-Indië. Die moeten opgevangen, gehuisvest en... Klompé doet dan echt als een echte christendemocraat... een beroep op onze, let op het woord, barmhartigheid. Goedenavond, dames en heren. Mag ik even met een zorg bij u komen? Het gaat namelijk over de huisvesting van gerepatrieerden. Wat ik u nu zou willen vragen is dit. Overweeg vanavond nog. In elk geval gedurende dit weekend. Of u in staat bent hier te helpen. Het gaat dus om een huisvesting van tijdelijke aard. Het is dringend. Dames en heren, stel uw hart. Maar als het enigszins kan, ook uw woning open. Tja, mag ik even met een zeur bij u komen? <laughs> en stel uw hart, en als het even kan, ook uw woning open. Nou, ik vind dit prachtig. Beschaafd en toch afstandelijk informeel. Ik kom daar vandaag de dag nog eens om bij een politicus. Is dit klompeet en voeten uit... Wel als zij haar volk, zoals het wel eens heeft genoemd, toesprak. Ja, het is nee. bijna de koningin. De dictie lijkt ja. op die van die liane, ja. Ja. ja. Maar als ze bijvoorbeeld een brief schreef naar het KVP-bestuur, als haar weer eens iets niet welgevallig was, dan, uh, dan kwam er hele andere taal uit. Ja, als je dit nou zo hoort, hè? we zitten hier allemaal daarvan te genieten. Jij als biograaf, denk je nou weet ik weer waarom ik haar zo leuk vond... of denk je nou weet ik weer waarom ik zo'n pesthekel kreeg aan haar? Wat denk je dan? Ja, dat, dat zijn jouw woorden Nee, natuurlijk. ik vraag het alleen. Wat, welke gemoedstoestand ja, ja, ja. past erbij of geen nou, van twee? Ja, ik, ik uh, heb al die jaren wel gemengde gevoelens gehad. Als ik dit hoor, dan is het meer het gevoel van... Uh, nou ja, kom... Uh, ik kan ook wel een beetje gewonen of zo. Maar ik, ik noem haar ook uh, een, een regentes. Er, ze had toch wel een regenteske manier van, uh, van leidinggeven. Alleen al door haar taalgebruik. Je hoort het ook als je haar hoort praten. Maar ik onderbrak je, sorry. Haar ja, tafel. nee, dat, dat, dat hoor je inderdaad al. Ja, dus uh, dan denk ik... Ja, nou, in die tijd paste het nog. tweede helft van de jaren zestig niet meer eigenlijk. Maar... Uh, ja, nou kunnen we haar carrière gaan bespreken... uitgebreid met al haar daden, dat gaan we niet doen. We kunnen wel even noemen dat ze natuurlijk... Uh, de bijstandswet heeft gecreëerd. Dat, ze werd ook geloof ik moeder van altijd duurende bijstand... Ja. grappig ja. gezin uh, genoemd. Uh, ze heeft misschien nog een aantal andere... belangrijke prestaties geleverd, maar... Als je, en, en, en daarna gaat ze de politiek uit... en dan uh, komt ze in de vredesbeweging en in, in de linkse kerkelijke hoek. Maar als we haar nou als politica moeten uh, typeren... hoe zou je haar dan willen typeren? I is ze inderdaad een Margaret Thatcher met het hart op de juiste plaats? Met de nadruk op uh, het hart op de juiste plaats. Thatcher distancieerde zich totaal van haar uh, seksgenoten... en dat deed Marga niet. Ze was geen feministe, oh. dat zegt ze zelf ook... Maar uh, ze, ze was wel solidair, met uh, vooral met individuele vrouwen... die bij haar aanklopten uh, om, om haar te helpen of zo. Dat, dat deed ze. En uh, de vrouw in de kerk had vooral haar aandacht... want uh, die werd achtergesteld en daar heeft ze zich behoorlijk druk nog omgemaakt. Was ja. Eric eerder een spiegelbeeld van Thatcher. Zij voerde ja, de dat bijstand wel, in en Thatcher ja. zou hem weer afschaffen. Ja. Ja. Ja. Maar ja. Iron, Lady, <laughs> Iron <laughs> Lady, dat is op ja. haar ook wel ja. soms ja. Uh, van ja. Goed. Uitpassing. Helemaal tot slot, als we ja, het CDA van nu kijken... het lijkt wel een partij van Lemmingen. Uh, <laughs> de, de, de, wat kan deze partij leren van haar grootste vrouwelijke politica ooit? Wat is haar erfenis? Ik zou zeggen, uh, haar erfenis is aan het CDA de opdracht... wees een fan. Wat zeg jij? Wees één. Dat zou haar, uh, haar opdracht zijn. Eenheid uh, was het dominante motto. Toen al. In, nou, ja, dus en, en, en is van haar bekend dat zij ooit dissident gedrag vertoonde, of was zij ook altijd één, zoals het CDA nu nee, altijd één nee, nee. is? Ze dreigde soms met dissident gedrag, maar ze haalde altijd bakzeil, zeg ik wel, of, of ze koos de wijze weg. Dus dat dreigen met dissident gedrag, dat is bij Marga Klompé begonnen. Dat is wat nu zo erg moet terugzien vaak bij, bij, bij, bij twee mensen van het CDA. Ja, ja. Ja. Trouwens, over het CDA en Klompé gesproken nog even. Zij was tegen de vorming van het CDA. En als zij nu naar het CDA zou kijken... dan zou ze denk ik blij zijn dat ze daar ooit tegen was geweest. Ja. Dat denk ik wel. Als het aan haar had gelegen was, er nog een katholieke partij geweest. Ja, zeker. En dan was dit alles wat we Kapturik, nu hadden, en nu en zien, andere... was ja, het helemaal nee. niet gebeurd. Ja, die ja, misschien in een zijn eentje elf zetels gehouden. <laughs> Goed. De KVP, Gerald ja. ja, het. bedankt. Het boek heet dus Marga Klopé, een biografie. En het is uitgekomen bij Uitgeverij Boom. We praten zo verder over de Eerste Wereldoorlog. Maar nu eerst de column. En die komt vandaag van Nelleke Noordervliet, die weer terug is. Nelleke. Er bestaat bij de gemiddelde Amerikaan... Slechts een vage notie dat Nederlanders zich als eerste Europeanen... vestigden aan de Noordrivier, die later de Hudson werd genoemd. De Nederlandse periode heeft de geur van prehistorie. De koloniale tijd, en dus de geschiedenis, begon in 1664. En groot werd het land pas door de Founding Fathers. Waar George Washington ook maar een wind liet... daar hangt nu een plaquette om dat feit te memoreren... Het historisch besef dat de buitenstaander in de Verenigde Staten tegemoet walmt... is vooral een ouderwets sentiment van heldhaftigheid en vrijheidsdrang. De opstand tegen de Engelsen was een eerste grootvormend evenement op eigen bodem. De burgeroorlog een tweede en 9-11 een derde. Het zijn waterscheidingen. De tijd wordt verdeeld in ervoor en erna... Degenen die het hart van zo'n evenement vormden zijn nationale helden. Voor een groot deel van de mensen die omkwamen in de Twin Towers is dat op zijn minst merkwaardig. Zij hebben tegen wil en dank de heldenstatus postuum gekregen, maar de slachtoffers van de Oklahoma-bomber zijn nooit zo ver gekomen. Die bleven steken in slachtofferschap, toch net iets onder held. Hun families kregen ook geen staatsuitkering. Die van de 9-11 doden wel. Timothy McVeigh was van eigen bodem. Hij was de fout in het eigen weefsel. En zijn slachtoffers krijgen iets van die besmetting mee. Geschiedenis is nationale trots. En wat daar niet mee strookt, wordt een voetnoot. Een griezelverhaal. Een incident. Het is niet toevallig dat de toren die verrijst op Ground Zero... de Freedom Tower heet en dat die 1776 voet hoog wordt. Het jaartal van de Declaration of Independence. Het is iets wat buiten proportie. Alsof een sterk symbool en een machtig vijandbeeld... het afbrokkelend geloof aan de American Dream moeten verhullen. Zijn er sporen van de Nederlandse prehistorie? Ja. Ik was in Lewes... Een plaatsje aan de Zuidrivier, die nu de Delaware heet. In de Nederlandse tijd was het even een walviskolonie... onder David de Vries uit Hoorn, vervolgens een fort... en een vestiging van de doopsgezinde radicale politieke denker Pieter Plokhoy. Het kortstondige experiment van Pieter Plokhoy krijgt uiteraard een plakette. Hier was also a communistic settlement established in 1662 by Mennonites from Holland under Peter Plokhoi. Sir Robert Carr destroyed in 1664 the quaking colony of Plokhoi to a nail. Van communisten hebben ze nooit gehouden. Ik sprak de conservator van het schattige Zwanendaalmuseum... gevestigd in een replica van het Hoornse gemeentehuis. Een enthousiaste man die me uitlegde hoe tot op de dag van vandaag... de Nederlandse aard doorwerkt in de streek. Hij haalde er een landkaart bij, een oude en een nieuwe... en liet me zien hoe de Hollander het te bewerken land verdeelde in lange, smalle repen. De indeling was nog zichtbaar in de ligging van de straten en de percelen... De Hollanders wilden niet meer grond dan ze zelf konden bewerken. De Engelsen daarentegen, dat waren de grootgrondbezitters, zei hij. Zij waren de landheren die pachters hadden en slaven. Delaware, een van de kleinste staten van de USA... heeft nog steeds een Hollandse do-it-zelf-mentaliteit... tegenover de feodale mentaliteit van de buren in Maryland... Delaware had dan ook haast om als eerste de Declaration of Independence te tekenen. First state, dat willen ze weten. Nu weer terug in het echte Holland. Ik zag een meisje op de fiets. Wapperend haar, dapper trappend tegen de brug op. Eén hand aan het stuur, in de andere hand de mobiele telefoon. Terwijl ze langs fietst, hoor ik haar zeggen... Ja, dus je hebt boterhammen en je hebt kaas? Ja... Ik ben thuis. Ja, geweldig. Ja, bedankt. Ja, ja, ja. Het beeld van dat meisje. Ook. Je zou bijna denken dat is de oorlog Maar godverdank is ze dan die uh, mobiele telefoon. Maar, maar je hebt het toch wel een beetje leuk gehad? In ja, vanuit. natuurlijk. Fantastisch. Oké, okay, bedankt. Ja, u herkent dit getoeter vast wel. Uh, the Last Post is het. Uh, het wordt veel bij oorlogsherdenkingen gespeeld. En dit is een opname uit het Belgische Ieper. Daar wordt die Last Post namelijk nog steeds iedere dag van het jaar... om klokken acht uur ten gehore gebracht door een veteraan van de plaatselijke brandweer. Dat is nog eens herdenken. 365 dagen per jaar. Aanstaande vrijdag, wapenstilstandsdag, zal dat niet alleen in Ieper... maar in vele honderden andere plaatsen in Europa uh, gebeuren... waar die grote oorlog dan wordt herdacht. Heel lang was het zo dat Nederland daar niet aan meedeed... zoals we ook aan die oorlog zelf niet meegedaan hadden. Bij ons werd op 11 november alleen prins carnaval gekozen. Maar sinds eind jaren 90 is daar langzaamaan verandering in gekomen. Wim Plinkert. Uh de beginnen begint natuurlijk al heel even. Aanstaande vrijdag op een symposium haal je een verhaal over de Nederlandse neutraliteit. En in de. Uh, chroniek die verschijnt, schrijf je een verhaal over Nederland als centrum voor spionage En eigenlijk uit beide verhalen blijkt uh, dat dat idee wat wij hebben van Nederland tijdens die Eerste Wereldoorlog, dat uh, daar helemaal niets gebeurde en we alleen angstvallig zaten te hopen dat als we nou maar niets doen, dan uh, worden we ook niet binnengevallen, dat dat beeld helemaal niet klopt. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is een beeld er bestaat een, een beetje bekende misschien spotprint van Jan Sluiters van twee soldaten in de spinnenwebben, en dat heet dan uh, Wacht aan de Grenzen. En dat is een beeld wat denk ik bij veel Nederlanders ja, Eerste Wereldoorlog, wij deden niet mee. Hoopten dat uh, iedereen daar ook mee eens was. Dat dat zo zou blijven. En uh, zaten rustig misschien wat geld te verdienen op van die oorlog. Maar voor de rest, dat was het dan ook. Ja, een, een beetje, passief, een, beetje, is een, beetje stoffig. een laf beeld waar we ons ja, ook ja. Voor een beetje voor schaamden. Zou dat ook mee te maken hebben dat we er ook eigenlijk nooit veel aan gedaan hebben? Heel lang? Uh, ja, direct na die oorlog was, was het alles van... Nou, uh, nooit meer oorlog. En was het sowieso heel erg impopulair. En de Tweede Wereldoorlog is er zo overdonderend overheen gekomen voor ons... dat, dat die, die ervaring echt helemaal is weggedrukt, ja. Ja. Eh, nou, over die Eerste Wereldoorlog zelf, hè, uit die verhalen blijkt jou dat dat wel degelijk een, een roerige tijd was. Eh, in dat verhaal over spionage, eh, ergens halverwege staat de citaat: The Netherlands were literally packed with German and British agents. Eh, eh, en dat is dan een citaat uit 1914. Ja. De, want ook de Nederlandse legerleiding uh, besefte zich gelijk al binnen een paar maanden na die oorlog. En de opperbevelhebber, generaal Snyders, die, die, die zei dat ook van. Uh, wat hier nu gebeurt, is, is van ongekende omvang wat er allemaal rondloopt aan buitenlandse spionnen bij ons. En waarom kwamen die allemaal hierheen? Uh, omdat wij niet aan de oorlog meededen, <laughs> dat konden dus. Het valt ja. natuurlijk niks te spioneren als je niet <laughs> mee. Hoezo? Ik begrijp het helemaal niet. Eigenlijk. Nee, wij waren echt, wat dat betreft, een soort doorvoerland zou ik kunnen zeggen. Voor de Duitsers waren we de springplank naar Engeland, dus via Rotterdam, via Vlissingen, proberen via uh, de Nederlandse havens spionnen Engeland in te krijgen. Of Nederlandse Frankrijk. zeelieden uithoren. Wat ligt er in de ja. Engelse havens? Wat of, gaat er naar Frankrijk? Of via Nederland ook weer spionnen richting Duitsland? Richting Duitsland, Frankrijk. andersom. Ja. En moet ze realiseren natuurlijk, uh, België is door de Duitsers bezet. Dus Nederland ligt helemaal ingeklemd, uh, zuid en oost, door het Duitse leger. De kust is dan nog open, min of, min of meer. Maar Nederland was, was uh, eigenlijk dat is het belangrijkste, de springplank. En ja, ja. Een beetje niet... zoals Portugal en Spanje ook ja. veel door spionnen werden gebruikt ja. in de Tweede Wereldoorlog. Het is ook, het is ja. ook wel nuttig voor die landen om zo'n land te hebben. Want uh, ze hadden ook allemaal hun diplomatieke vertegenwoordiging. Is gewoon in Den Haag. Dus in Den Haag liep een, Bel een Britse militaire attaché, een Duitse ambassadeur, een militaire attaché en de Nederlandse generale staf. Die kwamen bij elkaar over de vloer. Ja, die kennen elkaar ook allemaal. Maar toch is Den Haag wordt dan niet het centrum van de spionage, maar Rotterdam? Ja, voor die actieve, laat ik zeggen, die, die spionage uh, is Rotterdam als havenstad ook heel belangrijk. Dat is de verbindingen met Engeland. Dat, die, die maken Rotterdam heel belangrijk. Bovendien, in Rotterdam zat een enorme Duitse kolonie... al van voor uh, de oorlog. Veel Duitse uh, ondernemers, handelaars, reders... Uh, die door de Duitsers werden ingehuurd om dan als, als spionnen te gaan dienen. Um, en um, Rotterdam was eigenlijk voor de Duitsers zo belangrijk. Hamburg was geblokkeerd door de, door, uh, de Engelsen. Mm -hmm. Rotterdam was dé invoerhaven voor producten naar Duitsland toe. De enige die ze nog hadden in heel Europa... Ja, dus uh, ze, ze gebruikten ook van die transportfirma's en dergelijke... als een soort mantelorganisatie? Ja, als mantelorganisaties. Voor die ja. Ja. En, als, en de Engelsen probeerden daar dan weer achter te komen... door hun eigen mantelorganisatie of mensen in Rotterdam te zetten... om te kijken wat daar nou eigenlijk gebeurde. en Of, of er niet te veel naar Duitsland werd geëxporteerd. Ook door Nederland niet te veel naar Duitsland ja. werd geëxporteerd. Dus dat was een economisch belang dat behoorlijk groot was. Ja, want, want, want al, al die spionnen die eens een beetje over elkaar heen tuimelden... Uh, wat deden die nu? Wat voor soort inlichtingen verzamelden die hier ja, nou zo? Om? In eerste instantie in de oorlog gaat het eigenlijk om, uh, dus om, de, andere om de andere strijdende partijen. Dus de, de Duitsers willen weten wat doen de Engelse militair. En de Engelsen willen weten wat doen de Duitsers. En in de loop van de oorlog komt daar nog eigenlijk Nederland zelf bij. In het begin is men niet zo geïnteresseerd wat de Nederlanders doen. Maar dat komt erbij. Dan gaan ze Nederland ook in de gaten houden. Dan gaan ze Nederland ook in de gaten houden. Uh, dat is een heel ingewikkeld spel. Komt er kort gezegd op neer: De Duitsers maken plannen om Zeeland te bezetten. Uh, daarvoor moeten ze allemaal informatie, militaire informatie hebben uit Nederland. Dat lukt ze via min of meer overleg en, en contacten met de Nederlandse militaire leiding. En voor een deel uh, lukt ze dat door Nederlanders in te huren om in uh, Zeeland te spioneren. En die gegevens door te geven aan de Duitsers. Of Nederlanders om te kopen om dat te doen. Het lukt allemaal perfect. Uh, en de bedoeling is dan om de Duitsers willen weten, zal Nederland Zeeland verdedigen als de Britten aanvallen. Daar gaan we het dan in feite om. Ja, maar ze, ze hadden zelf ook plannen om het aan te vallen. Ja, maar niet dan dat eerst duidelijk was dat de Engelsen dat eerst zouden doen. Dus als de Engelsen het echt van plan waren, dan zouden de Duitsers dat doen. Omdat aanval op Zeeland zou betekenen einde van de Nederlandse neutraliteit. En dat was ook niet in Duits belang. En de Engelsen hadden precies dezelfde plannen, De Engelsen hadden ook van dat soort plannen, ja, heel mooi voorbereid. Maar ook weer net een, een beetje anders. Uh, die zouden in Zeeland landen, die plannen waren ook redelijk uitgewerkt op het moment dat de Duitsers zouden aanvallen. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, het was ja, precies ja, omgekeerd. Ja. Dus ze wachten allebei op elkaar en ja, daardoor en, gebeurde en er en tasten niet. En tastte dus af in die tussentijd, ja. wat doet Nederland? En geeft Nederland geen gelegenheid? Dus doet Nederland genoeg om die neutraliteit serieus te maken? En dat was de Nederlandse rol. Aan de ene kant die signalen ook te geven. Dus de Nederlanders gaven bijvoorbeeld, zeker aan het eind van de oorlog... aan de Engelsen, In feite heel, uh, via diplomatieke kanalen, geen spionage... Mm -hmm. heel veel inzicht in de militaire plannen om de Engelsen ervan overtuigen... nee, wij zijn echt serieus met onze neutraliteit. Ja. Maar tegelijkertijd, je, je merkte het net al even op, uh, werden ook door die geheime diensten Nederlanders gerekruteerd. Ja. Uh. Nou, ja. al omgekocht. Ja, ja dat was, Rotterdam was een, was een heel dankbare gebied. Vlissingen ook wel. Er zaten ook veel Belgen. Uh, die werden ook allemaal ge, geruk, Of daar, daar, daar men in. En een belangrijke bron voor recrutering waren Duitse deserteurs. Die Duitse deserteurs, het zijn er duizenden geweest. die over de grens kwamen. Um, en in Nederland terechtkwamen. Die waren in Nederland eigenlijk vrij om te doen wat ze wilden. maar hadden vaak geen middelen van bestaan. Um, en ze werden door de Nederlandse politie ingezet. maar ze werden ook door, uh, door de Duitsers zelf weer gerecruiteerd met geld... om uh, spionage te ondernemen. Omdat die vaak geen, uh, geen geld hadden. Maar begrijp ik nou goed dat... dat, dat wat er neemt, behalve dat Zeeland... dat dan het spioneren in Nederland... vooral neerkomt op het rondselen van spionnen... om elders te gaan spioneren. Want je zou zeggen... hier, de Duitsers zullen hun grote plannen niet ergens in Den Haag laten rondslingen. En de Engelsen ook niet. Dus... Is dat dan ja, wat gebeurt? Zoeken naar goede spionnen om elders in Oostenrijk of Berlijn... of weet ik waar neer te zetten? Of, ja. Ja, of honden, ja, ja. ja, dat is één heel belangrijk ding. Maar het tweede is toch ook wel wat in Nederland zelf gebeurt. Uh, in die zin dat um, de Britten heel erg zeker willen zijn... dat Nederland niet teveel exporteert naar Duitsland. Niet meer exporteert, en dat is dus een economisch belang... dan de Britten vinden dat uh, dat uh, toegestaan is vreemd, want we zijn neutraal, we zouden het eigenlijk zelf moeten weten... maar de Britten hebben de, zetten Nederland in de klem op dat punt... En de Duitsers uh, vooral ook van wat doen de Nederlanders als militair. Uh, en die Duitse plannen om eventueel Zeeland binnen te vallen... zijn heel erg uitgewerkt, heel erg uitgebreid. Uh, in de Duitse archieven heb ik heel gedetailleerde tekeningen gevonden... die door Nederlandse, Nederlanders gemaakt zijn in Duitse opdracht... Uh, van de havens uh, in, in Zuid-Beverland, uh, op Walcheren... van de kanonopstellingen en, en, enzovoort, enzovoort. Allerlei militaire details die behoorlijk klopten. Ja. Want, het was voor die Nederlanders die zich omlieten kopen of in lituren best risicovol, hè? want wij weten ja. allemaal dat Matari is geëxecuteerd. Ja. Maar er, er zijn er meer geëxecuteerd. Ja. Hè? Uh, er zijn Nederlanders geëxecuteerd. Dat was niet degene die in, in Zeeland zoekt. Er zijn twee Nederlanders geëxecuteerd in de Tower in Londen in 1915. Dat waren Nederlanders die uh, onder de cover van uh, Zakenman in Engeland waren... maar gehuurd waren door een uh, Duitse spion in Rotterdam. Um, die had ze naar Engeland gestuurd, daar waren ze gepakt. Ja, wat zouden ze daar gaan doen? Uh, militaire informatie uh, doorgeven. En dat werd dan via de, via de, de, lijnen, de scheepslijnen tussen Rotterdam en en. Londen maar maar wat voor soort informatie? Nou, wat ze wilden weten om? was, wat ja. gaat er naar Frankrijk? Uh, welke schepen liggen in de havens? Uh, wat, kun je in de Engelse, uh, wat is de Engelse stemming? Ook? ook dat soort algemene dingen. Maar als het om heel concrete dingen gaat... gaat het om wat werd er naar Frankrijk vervoerd? Wat is, wat zijn de, waar zijn de Engelsen mee bezig? Uh, alles wat ze op dat punt kunnen, kunnen oppakken. En, de, en, en, en die, die, die mannen die werden geëxecuteerd? Heeft, Twee nee, heeft zijn geëxecuteerd, he ja. Heeft de Nederlandse regering daar nog iets aan proberen te doen? Nee, nee bij mij weten helemaal niets. Het heeft ook de krant in Nederland niet gehaald. Hoe enkele van die spionne-executies in, in Engeland dat wel gedaan hebben... Het waren de eerste executies in de tower in een paar honderd jaar. Het was op zichzelf wel bijzonder. Inmiddels is het in de literatuur wel, wel bekend. En die dossiers zijn ook openbaar. Maar dat zijn ze heel lang niet geweest. Maar dat Nederland niks deed, had dat ook te maken met dat angstvallig... die, die, die neutraliteit willen bewaren? Ja, ja Nederland had, Nederlandse positie is een, is een hele uh, interessante. De Nederlandse militairen in ieder geval, de Nederlandse geheime dienst en politie... werkten heel nauw met die spionnen samen om informatie te krijgen. Die spionnen leverden heel veel informatie... Aan de Nederlandse militairen. Ook weer aan de Nederlandse militairen. Ja, absoluut. Ook die spionnen die voor Duitsland ja, of Engeland. Ja, ja, ja zeker. Dat waren allemaal had... een soort dubbelspionnen. In, in zekere zin. En dat leverde hen weer ja. een zekere mate van vrijheid op van, van, van handelen. Zolang ze maar niets direct tegen Nederland deden. Dat was het gecompliceerde ja. van de positie. Als die spionnen, als Duitse spionnen en Engelse spionnen tegen elkaar gingen. Had Nederland daar eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Nederland probeerde alleen te zorgen dat dat niet uit de hand liep. Dat ze elkaar niet in de haren vlogen. Uh, hield ze dus in bracht ze in kaart. Precies, want Nederland heeft in die tijd zelf ook een inlichtingendienst ja, opgericht. Ja, en die die is, hadden we kennelijk nog niet. Die maar, hadden we nog niet, die nee. is uit 1914. Ja. Uh, net voor de oorlog opgericht en die is enorm uitgebreid in de oorlog zelf. En die contacten met die buitenlandse spionnen... en die zijn uh, voornamelijk gegaan via de Nederlandse politie. Dus de Nederlandse militaire inlichtingendienst deed dat via de politie deed dat niet direct, maar via de politie. Ja. En die politiedetectives, commissarissen... die zorgden voor die informatie vanuit die spionnen... naar de Nederlandse militaire ja. leiding. Maar ze, ze huurden ook weer journalisten in, hè? waar we het helemaal begint het over hadden. De NRC-correspondent ja, in Berlijn ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Nee, een, journalist was dus, een journalist was iemand die veel reisde... en veel met verbindingen en brieven en, en of telegrafische contacten. Dus, uh, en was vaak ook een cover. Dus Duitse... Spionnen in Nederland werden vaak journalist gemaakt... van een, een, een krant in Hamburg of in, of in Berlijn. Dan was het voor Nederland in, in die zin in orde. Dan leek het alsof het allemaal uh, gewoon was. Maar in feite waren het door de Duitsers gestuurde uh, spionnen. Nee, Maar, maar wacht even... Die, ze stonden toch ook op de Nederlandse uh, loonlijst? Ja, dat maar. ook. Dat, dat kon ook. Ja. Dat kon ook. Ja. Ja. En, maar namen ze daarmee die journalisten niet een ongelooflijk risico... gezien die executies van die mannen in Engeland bijvoorbeeld? Nou, die journalisten gingen niet. Uh, dat zijn, dat zijn meestal mensen die dus in Nederland waren. Die, die, zijn, die gingen niet uh, naar Engeland toe. En er zijn ook... Maar die correspondent in Berlijn bijvoorbeeld, van de NRC? Ja, maar die was natuurlijk uh, in Berlijn was een, een neutraal figuur. Was van een neutraal land. Uh, en zolang die dus daar zich gedijst houdt, gebeurde er niet. Maar hij spioneerde voor maar Nederland. hij spioneerde, spioneerde voor Engeland. En als hij dan naar Engeland weer ging, ja. ging hij even langs in Den Haag... bij de geheime dienst om uit te leggen hoe de zaken in Duitsland in elkaar zaten. En z dat is, dat is allemaal gelukt. Ja, stelden we daarmee die neutraliteit niet ook in de waagschaal? Dat vind ik nou het interessante van dit onderwerp. Neutraliteit is dus heel erg ingewikkeld. Hoe ver kan je gaan? Um, heel belangrijk is dat je mensen... wat gebeurt er om je heen, dat je daar een goed beeld van hebt. Mm -hmm. Die is één van de manieren waarop de Nederlanders dat probeerden. Um, en dat met allerlei andere manieren. Om hun eigen beleid daarop aan te passen. Uh, en daar zie je ook wel voorbeelden van. In die zin dat uh, Nederland op bepaalde momenten... bijvoorbeeld militair uh, actie onderneemt... door verloven in te trekken of uh, versterkingen aan te leggen. Waarvan de achtergrond ook wel is... ja, dit is ook een signaal... Dat hebben we opgevangen. Als wij dit doen, zijn de, zijn de landen om ons heen weer wat geruster... dat wij werkelijk onze neutraliteit ook heel serieus nemen. Ook militair serieus nemen. Dat is een spel van aftasten en aanvoelen. En daarin heeft Nederland zich eigenlijk stap voor stap begeven... Uh, en dat is een heel, uh, heel dynamisch en interessante... Uh, ja. Want die spel. neutraliteit, dat was dus niet niets doen, maar dat was constant alert zijn. Heel actief. Ja, Het was eigenlijk voortdurend op de punten van je tenen werken... om dat uh, in stand te houden. Ja. Uh, maar wel met de gedachte uh, dat de, de andere landen, dat, dat helpt wel een beetje... de Engelsen en de Duitsers wel heel veel voordeel van die neutraliteit hadden. Vooral economisch. En de Duitsers misschien nog wat meer dan de Engelsen. Uh, dus ze zaten er niet op te springen om Nederland... In te vallen. Want dat zou alleen maar meer troepen en meer ellende betekenen. Maar ze, ze probeerden wel van twee kanten Nederland te beïnvloeden. Ja, absoluut. De nee, Duitsers dat... nodigden de Nederlandse militaire top uit, lees ik in jouw verhaal. Om uh, te komen kijken naar ver, uh, versterkingen die ze in Vlaanderen hebben aangebracht. Ja. En dat deden die Nederlandse militairen. En die dan. kregen de tekeningen mee. Van de, van de kustversterkingen, zodat wij in Zeeland onze kustversterking konden aanpassen en verbeteren naar Duits voorbeeld. En daar zijn we ook mee begonnen. Toen was de oorlog afgelopen. En ja, wat vonden de Engelsen daarvan dan? Die hebben wat? dat niet geweten. Maar die ook niet geweten. de Engelsen... Nou, die, die, die <laughs> ja. Ja, ja. De Engelsen mochten vliegtuig, vliegvelden aanleggen in Nederland... om het roergebied te bombarderen... in het geval de Duitsers zouden aanvallen. Dat was, wat mochten de Engelsen ja. hier? Maar, want je hebt die hele spionage nou bekeken. Het uh, wemelde hier van de spionnen. Ze verzamelden van alles en nog wat... Maar maakte het nou verschil? Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat Rijk de Gooier... een factor van betekenis in de Koude Oorlog is geweest. Hoe zat dat nou met nee, al die spionnen? Nee, één, één enkele superspion die ja. een verschil maakte? Nee, nee, nee. Maar ik denk dat zij maakte, uh, ze gaven een beeld van wat er gebeurde... bevestigde andere bronnen... Uh, nuanceerde andere bronnen... en op dat punt is het, is het wel iets wat meegewogen heeft... in de uiteindelijke besluitvorming. En je moet het inderdaad niet, niet overdrijven. Het is altijd een betrouwbaar. Een soort administratief oorlogje. Ja. En heel, heel fijn voor een militair historicus. Dat, dat, dat dan toch hier wel... En dat er gelukkig ja. voldoende politieverslagen ja. zijn overgebleven <laughs> om daar nog een beeld van te krijgen. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Wat zijn er nou momenten geweest dat het echt spannend was? Dat die neutraliteit echt uh, uh, op het spel stond? Ludendorff, de Duits, uh, de facto Duitse bevelhebber, zeker van de laatste jaren, heeft het een paar keer, heeft een paar keer gedreigd. Maar hij kreeg eigenlijk de, de regering in Duitsland niet goed mee. Hij wilde Zeeland. Hij wilde dus, zeeland. Uh, hij hij wilde naar Zeeland. Naar zeeland. Ja, hij, wilde hij, naar wilde, hij had ja, ja. zelfs het idee van nou. Als we nou alleen, alleen Zeeland... misschien is dat al wel, wel voldoende... en dan laten we het daarbij zelfs. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat dat meer hoorde in het spel... tussen Ludendorff en zijn eigen regering. En, en, dat, en dat hadden de Nederlanders ook wel in de gaten. Wat Ludendorff dan deed is een paar extra troepen... Uh, divisies aan de Nederlandse grens zetten... om een beetje te pushen als, als, er, als er wat op scherp stond. En dat had men in Nederland ook direct door. En er werden er allerlei andere informele kanalen... of als het heel erg werd, werd de koningin ingezet. Want die had een rechtstreeks lijn met Wilhelm. Dat wilde ook nog wel eens helpen. Maar bijvoorbeeld Anton Kruller van, uit Rotterdam, de grote zakenman... had directe lijnen met, met de Duitsers. Um, op allerlei niveaus werden die dan ingezet uh, om met de Duitsers te praten. En de Duitse uh, ambassadeur werd dan ingezet om, om met, uh, contacten met Duitsland... dus op heel veel fronten. Uh, en moest Ludendorff, de keren dat hij het geprobeerd heeft... eigenlijk maar twee keer geweest, uh, heeft hij baksel gehaald. Ja. En, en hadden via Nederland die Duitsers en Engelsen nou contact? Ja, ja. ja. Um, er zijn zelfs wat, wat onderhandelingen geweest uh, met de Nederlanders als een ja, soort neutrale partij daartussen. Maar niet over hele belangrijke zaken, wel over uitwisselingen van krijgsgevangenen en dat soort zaken. Dat gebeurde allemaal in Den Haag. En een van de weinige punten waar echt officiële vertegenwoordigers van Engeland en Duitsland bij elkaar kwamen... is in Den Haag geweest over uitwisseling en internering van krijgsgevangenen. Ja, dat staat verder buiten deze spionage. Maar het tekent wel het nut wat zo'n neutraal land... wat lekker dichtbij ligt, precies ertussenin... heeft nut uh, in verschillende manieren dan Ja. En Helemaal tot slot, uh, die, die, die GS3, die spionagedienst dus in 1914 is opgericht. Is dat nou de voorloper geweest van uh, de spionagediensten... zoals we ze nu kennen? Ja, in van de MIVD. Van, het, is, het is de militaire inlichtingendienst. Uh, na 19, uh, in 1918 wordt het gevaar, uh, in 1919, een gevaar uh, intern, dus tegen de linkse uh, opstand. En dan, het was eigenlijk het begin van de wat je tegenwoordig de BVD of de AIVD zou noemen. Maar ze komen uit deze periode, in de dienst. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Jij, ik heb ook begrepen dat jij over twee jaar... of bezig bent met een echt grootste herdenking die in Nederland moet komen... Uh, als in heel Europa, 100 jaar ja, Eerste we Wereldoorlog. Ja, we een stichting opgericht, 100 jaar Nederland uh, en de Eerste Wereldoorlog. Dus om in 2014 uh, die herdenking aan de oorlog ook in Nederland... wat meer uh, belangstelling te geven. Goed, Wim Klinkert, uh, bedankt voor je komst. Het symposium is vrijdag in Breda op de Kama. De kroniek is uitgegeven bij Uitgeverij Aspect. En wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de biografie van Marius van Houten... de Marius commandant En met het eerste deel van het bijzondere levensverhaal van Paul Rolman... een zakenman die het chagreren zo'n beetje heeft uitgevonden. Tot zo, tot na het nieuws. Zometeen om kwart over twaalf vanuit Stadion Thiel in Veen. De perstribune. Zo! Robert van Brakel wint zijn schaatsen onder tijdens het NK-afstand.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 Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292.nl. OV op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30%. Eerstweekamp.nl. Dit is Radio 1.